Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. In Gelderland en Friesland zijn ongelukken gebeurd door de gladheid. Op veel plaatsen was het vanmorgen glad door de vorst van afgelopen nacht. In het Gelderse Wekerom sloeg een auto over de kop... de twee inzittenden kwamen met de schrik vrij... en bij Marsum in Friesland gleed een auto in een bocht rechtdoor... en belandde in de sloot. Ook op de A31 in Friesland raakte een auto van de weg. Voor een groot deel van het land gold vanochtend een tijdje code geel... Het Kademie heeft die waarschuwing inmiddels ingetrokken. Iran gaat toch eerst zelf een poging doen om de zwarte dozen van het neergehaalde Oekraïnse vliegtuig te onderzoeken. Gisteren meldde een Iraans persbureau dat de dozen met vluchtgegevens in Oekraïne onderzocht worden, maar het staatspersbureau ontkent dat nu. De Iraanse burgerluchtvaartautoriteit zegt de dozen eerst in eigen land te willen uitlezen. Op 8 januari stortte bij Teheran een Oekraïns vliegtuig neer, waarbij alle 176 inzittenden omkwamen. Later gaf Iran toe dat het toestel per ongeluk uit de lucht was geschoten. In Dubai is de Amsterdamse crimineel Khalid J. gearresteerd. Dat meldt het parool op basis van bronnen. J. wordt ervan verdacht dat hij lid was van een criminele organisatie... die verschillende onderwereldmoorden liet uitvoeren. Zo zou de organisatie betrokken zijn geweest... bij de liquidatie van crimineel Alex Gillis... en de vergismoord op Stefan regalo Egermond. Bij een brand in een woning in Kromvoort in Noord-Brabant... is vanmorgen iemand omgekomen... Het vuur werd rond half elf ontdekt. Over de identiteit van het slachtoffer en hoe de brand is ontstaan is nog niets bekend. En bij een brand in een huis in Zaandam zijn twee mensen ernstig gewond geraakt... toen ze uit het raam op de tweede verdieping sprongen. Dat deden ze vanwege de hevige rookontwikkeling. En ook in Culemborg brak vanmorgen brand uit in een rijtjeshuis. Daarbij liep een vrouw brandwonden op. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. Vanuit het noorden wordt het op steeds meer plekken droog... en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 8 graden. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur landinwaarts tot onder nul en daarbij ontstaat mist. Na het weekend rustig en droog weer met af en toe zon. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Met de zonbakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Hij wordt als een van de grote drie van de Nederlandse cabaret... van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd. Dat is natuurlijk samen met Toon Hermans en Wim Kan. Hij werd geboren in Utrecht als zoon van de kruidenier Gerrit Sonneveld... en Gertruide van den Berg. En in 1922 verloor hij op zeer jonge leeftijd zijn moeder. En na een schooltijd waarin hij steeds de uiting, had hij een aantal weinig succesvolle baantjes. En in 1932 ging hij zingen bij de amateur de Keep Smiling Singers, waarna hij in 1934 met Fons Goossens een duo vormde... en optrad bij jubilerende verenigingen en instellingen. En later dat jaar ontmoette hij Huub Jantje... met wie hij na een reis door Frankrijk in 1936 in Amsterdam ging wonen. Eerst op de Westermarkt en later op de Prinsengracht. In datzelfde jaar werd hij secretaris-administrateur bij Louis Davidson. waar hij tevens kleine rolletjes mocht spelen en een chansons kon zingen. En in diezelfde periode trad hij op met zijn eigen gezelschap de rare kiek... waar zijn vriend Huub aan meewerkte. Zonneveld zong in Frankrijk van 1937... in cabaret van Suzy Solier en Anges Capri. En uiteindelijk kennen we hem allemaal als die grote zanger... met al die mooie platen die hij gemaakt heeft. En helaas op 20 februari 1974 kreeg, kreeg Wim Zonneveld in de auto een hartaanval. waarna hij werd opgenomen in Amsterdam in een ziekenhuis en na een paar weken rustig ging het aanvankelijk beter... en Sonneveld vertelde dan ook in een interview aan Henk van der Meijden... dat hij weer plannen had voor de toekomst. En zo wilde hij zijn memoires publiceren onder de titel Sonneveld, mevrouw. Dat zou verwijzen aan de tijd dat hij in de kruidenierswinkel van zijn vader werkte... en een langspeelplaat maken met de titel Mijn Hart... met daarop allerlei liedjes die over het hart gaan. En ook wilde hij in 1975 weer een programma gaan doen... omdat hij dan 40 jaar in het vak zat een ander besluit dat hij nam was dat hij nooit meer een toepet op zou doen. Op 8 maart de dag dat het interview in de Telegraaf werd gepubliceerd overleed Wim Sonneveld op 56-jarige leeftijd aan een tweede hartaanval. U hoort hem nu. Wim Sonneveld met Therese. Therese is altijd zo stil en bedaard. Therese is altijd zo koel. Cool. Zij is het meest flegmatische meisje op aard. Ze zit altijd zo in een stoel.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 met de Edam een oude schuit Met kakkerlakken in de midscheeps En rattennesten in vooruit Toen hadden we een kleine jongen Als ketelbink bij ons aan boord Die voor de eerste keer naar zee ging En ooit van haaien had gehoord Die van zijn dat schuchterlacht afscheid een aan, omdat die haren niet durfde zoenen die straatjongen uit dan wanneer hij s'avonds in zijn kooi lag en aan zijn schouwen eindelijk sliep dan schold de man die wacht de kooi had omdat hij onze om zijn moeder Riep. toen is hij op een mooie morgen, was in den Stille oceaan, terwijl ze brulden om hun koffie, liet van zijn kooi goed opgestaan, en toen de En met roosterbaren werd hij dien dag op het luik gezet. De kapitein lichtte zijn bedje en sprak met grokstem een gebed. En met een 1, 2, 3 in godsnaam ging het ketel overboord. Die het ouwetje niet durfde zoenen, omdat dat niet bij zeelui hoort.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 De babytot die is gelijk aan de kropus, de bloem die in lente nieuw leven verkomt. De maag is gelijk aan een teerrozen knopje, waar ieder slechts kleur en schoonheid bij vond. Maar zie aan de rozen, daar groeien ook dornen, dat wordt vaak met schaam met schande geleerd. Want menige jongeling die een roosje wil plukken, die heeft zich gemeen aan die dornen bezeerd.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 dan dekken de bloemen als vrienden ons graag. Want het schoonste toch wat de natuur ons hier gaf. Wat groot en wat klein steeds zal roemen. Ons vrienden van wieg tot aan graf. Zijn bloemen, bloemen, bloemen. Ja dat was Willy Derby. Met bloemen en daarvoor Frans van Schaik met ketelbinkie. En de volgende dame kennen we allemaal. Hendrika Sturm, beter bekend als Rita Corita. Geboren in Amsterdam op 24 november 1917. En overleden in Beekberg op 94, eh, nee, niet 94, maar 24 december 1998. Ze was natuurlijk een Nederlandse zangeres. Ze trouwde met de accordeonleraar Koen Ooms. En ze vormden samen het duo Corita... En in 1958 had ze een hit met koffie koffie, lekker bakkie koffie, een liedje van accordeonist en componist John Woodhouse dat haar, haar hele leven verder zou achtervolgen. En in 1962 nam ze deel aan het Nationaal Songfestival, dat waren de Nederlandse voorrondes van het Eurovisie Songfestival. Ze behaalde met het lied Carnaval de vierde plaats en in 1979 had ze nog een kleine hit met het nummer Kant aan mijn broek. En ze trad vaak op in het land en was een gezien een gast in het Tros muziekprogramma op volle toeren. U hoort er nu Rita Corita met zo'n schat van een man. Al is het ook niet alle dagen koekenij met zo'n schat van een man. Ik mag niet klagen, daarvoor ben ik veel te blij met zo'n schat van een man. Ik had gedroomd van roze uren manen schijn maar met die man van mij. Kan het ook anders zijn, toch zou ik hem vast niet willen ruilen Omdat ik zo oh, zoveel van hem hou la, la, la, la, la, la, la, la, Begrijpt u nou, die man van mij komt de avonds thuis Dan moet hij biljarten en gaat hij weer weg Bleh. Het eten is net door zijn keel, dan zegt hij nou benjoerd En wordt hij nog kwaad. wanneer ik hem zeg ik zal wel zakken stoppen hoor, maak jij je maar niet benauwd. Ben jij misschien alleen daarvoor dus steeds met mij getrouwd? Da da da da da dan. Al is het ook niet alle dagen, ik koek mij mee en met zo'n schat van een man. Ik mag niet klagen, daarvoor ben ik veel te blij en met zo'n schat van een man. Ik had geduld <h te ru> van roze, geur en maneschijn. Maar met die man van mij kan het ook anders zijn. Toch zou ik hem vast niet willen ruilen. Omdat de gozer veel van hem hou la la la, la la la la la la la la la la la la la la Zeg Koen, schort je voor hoor, we gaan afwassen. Doe maar hoor, doe hem dan lekker. Goeiedag, nou dan ligt het aan, hè. Ik kan op die manier niks meer over. Nou nou, <hpected> Ik had gedroomd van oh, roze geur en manen met die man van mij. Oh, Dat kan het ook anders zijn, toch zou ik hem vast niet willen ruilen. Omdat de gozer veel van hem had. Oh. Oorlog de, heen. de heen. Ze zwerft overal met me mee,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 Kleine schimpau zei. O rareide. O rareide. Schijft verft overal met me mee. O rareide. U hoort de muziek van Doris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 the heart.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 wat dat gepraat werd een werkelijk te veel. En ze zag in de zaal ook de barones, de barones Baldus. Du hid, niet hid, die barones. In de smerten, in de smerten zijn de barones. Laat me zakken, laat me zakken, die toverheks. Ah, zijn je mag, ik zeg je mag, het zijn de toverheks. Binnen, binnen, binnen, zei de wafelvrouw Dat is sterk, dat is sterk, had ik doen niet Zong de figar op brul op de luid Want hij kwam er haast niet meer bovenuit En ze zag in de zaal ook de oude heer De oude heer Pardus niet zo lichtig, niet zo lichtig naar ja, die oude. Heel voorzichtig, heel voorzichtig zei die oude. Die niet, die niet had die En Een zweet, een zweet zijn de, de, de barones. laat maar zakken, laat maar zakken aan die toverrecht. Zij je pakken, ik zei je pakken, ik zij de toverheks. Kom maar binnen, kom maar binnen aan die wafelvrouw. Ja, die binnen, binnen, binnen, binnen zei de wafelvrouw. Wat is dat? Je zei je familie de bedoelen, ha die Figaro. En toen voor ik mijn daar liet zakken, Merk hem gauw met cadeautje gesmeerd. Want de Figaro kreeg het te pakken. Zoiets heeft moord zag nog nooit En dat was muziek van het cocktailtrio met Katootje. Natuurlijk een nummer wat ook gezongen werd door Wim Sonneveld. En daarvoor hoorde u de Silvera's met twee re-bruine ogen. En de volgende dame vertoonde grote overeenkomsten met, die, uh, met de stem van haar. Vertoonde grote overeenkomsten met die van de Franse chansonnier... Jacqueline François. We hebben het over Connie Stewart, geboren in Weijen op 5 september 1913. En overleden in Amsterdam op 22 augustus 2010... Pseudoniem van Cornelia van Meijgaard was een Nederlandse zangeres, actrice, cabaretier en musicalster. En u hoort er nu Connie Stewart met Boswachter. Hij had haar 30 jaar geleden verlaten. En trok Vele uren doorgebracht Toch pletseling ziet Daar kwam haar man van verre.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 iedere kus zeg jij me lachend, oh bambino. het spelen, hoor ze niet, hoor ze niet. Nieuwe sparen stremen, hoor ze niet, stoor ze niet. Dag ze gaan luister niet, luister niet. Luister maar Bella Bella Bella Bella Bella Bella Bella Bella Donna. Bella Bella Mia. Ga met mij vanavond naar de kleine Osteria. Waar de Cifre Met jou alleen waar de tipereen. met mij vanavond naar de kleine Osteria, waar super... het ...van aan groepen met Bella Bella Donna... ...en daarvoor de Gersona's met De Zuidenwind Waait. De volgende dame kennen we allemaal. Maria Mary Cervé, ben geboren in Leiden op 5 augustus 1919... ...en overleden in Hoorn op 23 oktober 1998... ...was een Nederlandse zangeres, de zangeres zonder naam... ...en ze vertolkte decennia lang het Nederlandse levenslied... ...hetgeen haar natuurlijk de bijnaam koningin van het levenslied opleverde... U hoort er nu, zangeres zonder naam met het dwars aan de Costa del Sol. was aan de Costa del Sol, tingelingeling, daar sloeg mijn hartje op hol, tingelingeling.